10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Zometeen in Goedemorgen Nederland minister Ploemen vanuit Bangladesh... waar zij de problemen met al die gammele textielfabrieken onderzoekt. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. PVV vindt de frauderegeling op de Ibn galdoenschool in Rotterdam niet eerlijk. Tweede Kamerlid Harm Beertema vindt dat gezakte leerlingen geen derde kans verdienen. Op de Ibn galdoenschool waar examens werden gestolen, moeten alle leerlingen de examens opnieuw doen. Inclusief de leerlingen die een onvoldoende haalden. Wie dan zakt, heeft recht op nog een herexamen. examen Beertema vindt dat oneerlijk ten opzichte van andere leerlingen in Nederland. Nou, in de rest van het land zijn de gezakte leerlingen gewoon gezakt. Uh, en dat is niet alleen in Tietjerkstra-deel uh, in, in, in Groningen, in Friesland. Maar dat is ook op de school die uh, een straat verder ligt dan de Ibn Galdoen. Uh, en uh, dat wordt door uh, leerlingen en hun ouders als behoorlijk onrechtvaardig gezien. Bij een botsing van twee vrachtwagens op de A15 bij Tiel is een van de chauffeurs om het leven gekomen. Een van de vrachtwagens is een tankauto met zoutzuur. Er ontstond een klein lek, maar dat is inmiddels gedicht en levert geen gevaar meer op. Door het ongeluk is de A15 bij ochtend richting Rotterdam waarschijnlijk nog de hele ochtend afgesloten.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 En er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit John Bakker. Met nog altijd problemen op de A12 en de A15. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Noodorp, 7 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag kan vanaf Bodegraven beter omrijden via Leiden. Over de N11 en de A4. En helemaal dicht is de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Na een ongeluk bij Ochten is de weg daar nog altijd helemaal afgesloten. Het gaat nog wel even duren en zolang kan het verkeer vanuit Nijmegen naar Rotterdam beter omrijden. Vanaf knooppunt Valburg via Arnhem en Utrecht over de A50, de A12 en de A20. Dankjewel John. Zometeen, Britten spioneerden hun bondgenoten tijdens de G20-top. Hoe ongewoon is dat eigenlijk? KPN introduceert KPN1.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 Wouter Kurperzoek. Minister Ploemen inspecteert in Bangladesh dubieuze kle kledingfabrieken. Jonge leraren zijn boos omdat het beloofde lerarentekort uitblijft. Van kom nou alsjeblieft werken in het onderwijs, want dan heb je in ieder geval een baan. Nou, dat blijkt dus nu niet zo te zijn. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Minister Ploemen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is op dit moment in Bangladesh om daar de omstandigheden in de textielindustrie te bekijken. Anderhalve maand geleden kwamen in de hoofdstad daar, Dhaka, zeker 1100 textielarbeiders om het leven toen de fabriek waarin ze werkten instortte. Mevrouw Ploemen, goedemorgen. Goedemorgen. Waar bent u op dit moment uh, precies? Ik ben nu in een ziekenhuis dat uh, vlakbij de plek is waar de fabriek is ingestort en waar uh, mensen die verlamd zijn geraakt... en ernstige verwondingen hebben opgelopen... naartoe zijn gebracht uh, na de ramp En die worden hier nu uh, verpleegd. Sommige konden al naar huis, maar een heel aantal mensen zijn hier nog. Uh, vlakbij is dus inderdaad dat complex uh, ingestort. Ja, je ziet dus nog de puinhoop uh, liggen. Uh, autovakken, stenen. Er staan mensen langs de kant met foto's van bij familieleden die ze nog steeds missen, die ze aan iedereen laten zien. Het is echt een, uh, ja, heel indrukwekkend en heel erg verdrietig uh, om daar te zijn. Legt u op zo'n moment dan ook de link tussen de kleding die wij dragen... en al die mensen die u daar zo verdrietig ziet staan? Uh, die, die link die is er. Uh, in die fabriek werden uh, t-shirts uh, en, en boeken gemaakt... voor uh, de Europese en de Amerikaanse markt. Bangladesh eh, is een grote exporteur van textielproducten. Ook heel erg belangrijk voor het land. We benadrukken mensen met wie ik spreek hier ook. Hè, ook werkers in die textielfabrieken. Die zeggen, ja kijk, wij verdienen hier wel ons salaris mee. Dus alsjeblieft eh, zorg met ons dat de omstandigheden beter worden. Maar... Niet op met het kopen van spullen in Bangladesh. En ik denk dat dat wel de opdracht is die wij met elkaar eh, moeten gaan vervullen de komende jaren, maanden, jaren. Ja, maar ook Mevrouw Ploemen, we, die kopen toch juist, we kopen toch juist die kleding daarom dat het zo goedkoop is? Nou ja, we, we moeten dus ook serieus, denk ik, en een aantal grote merken doen dat ook. ...gaan kijken naar de verhouding tussen de verkoopprijs en, en, de, en de productieprijs. Ik was in een, een fabriek waar t-shirts worden gemaakt... ...die wij kunnen kopen voor 17,95 euro... ...en er blijft 30 cent per t-shirt over eh, voor de salaris eh, van, eh, van de mensen die daar werken. En dat zijn natuurlijk verhoudingen... Die uh, maken dat hier de, ja, de, de, de race to the bottom, hè, de laagste salarissen, de slechtste arbeidsomstandigheden, dat die race in stand gehouden wordt. En daar moeten wij met elkaar wat aan doen. En overigens heeft de overheid van Bangladesh ook een verantwoordelijkheid. Uh, zij moeten zich uh, veel meer uh, aantrekken dat de arbeidsomstandigheden hier slecht zijn. Zorgen uh, dat er een goede arbeidswetgeving is die ook nageleefd wordt. Arbeidsinspectie opzetten. En bij de eerste stappen daarheen uh, gaan wij ze ondersteunen. Uh, niet alleen Nederland, maar ook een aantal andere westerse landen. En overigens ook een aantal van de grote internationale kledingwerken. Zegt u eigenlijk dat dat t-shirt niet zozeer duurder hoeft te zijn in Nederland in die winkel. maar meer dat de winsten van de kledingverkopers uh, omlaag moet? Dat is aan de kledingfabrikant om hun prijzen vast te stellen. Ik constateer ja, dat als de u, verhouding ja, tussen 30 cent, cent uh, over voor uh, salaris en 17,95 verkoop, dat die verhouding wel zoek is. Um, ja, en, en wat het, zeggen dan wij, de vertegenwoordigers en... van die kledingbedrijven tegen u als u ze daarop aanspreekt? Ja, ik heb uh, aanstaande donderdag, presenteert de Nederlandse textielsector een plan van aanpakken, omdat zij zien dat ze daar natuurlijk ook zelf verantwoordelijkheid hebben. En ik ga ervan uit dat in dat plan van aanpak, dat zullen zij aan mij presenteren, dat in dat plan van aanpak ook naar uh, de verhouding wordt gekeken tussen de, winkelprijs, tussen de winkelprijs en de productieprijs. U heeft na de ramp in de textielfabriek 9 miljoen euro toegezegd. Bedoeld om de arbeidsomstandigheden van de textielmedewerkers te verbeteren. Is daar al iets mee uh, gebeurd? Ja, we hebben gisteren uh, een overleg gehad met uh, de overheid van Bangladesh en een aantal andere landen, zoals uh, bijvoorbeeld uh, Duitsland en Denemarken, maar ook Japan, Verenigde Staten. En we hebben daar met elkaar uh, een plan van aanpak afgesproken. Waar onder andere wordt uh, uh, dat we voor het einde van het jaar 200 extra inspecteurs uh, worden opgeleid... Uh, ...en aan het werk gaan en een deel van de 9 miljoen zal daar naartoe gaan. En een ander deel uh, gaan we nu met elkaar bekijken waar is de meeste behoefte aan... Uh, ...omdat we natuurlijk ook willen voorkomen dat er uh, zaken dubbel worden gedaan... ...en we willen ook voorkomen dat het alleen maar de verantwoordelijkheid van westerse overheden is... Zijn ook, het is ook de omgeving van Bangladesh die in actie moet komen. En het zijn ook de grote kledingmerken die in actie moeten komen. Het is niet voor het eerst dat er een incident is met zo'n kledingfabriek. brand of ingestort. Het is ook niet voor het eerst dat we vervolgens met z'n allen ach en wee roepen. En het is ook niet voor niets voor het eerst dat politici zeggen... daar moeten we iets gaan doen. Wat geeft u de illusie dat het deze keer wel gaat gebeuren? Het is dan voor het eerst uh, dat we bijvoorbeeld uh, in het Europese Unieverband over gesproken hebben. Het is voor het eerst dat uh, de uh, regering van de Verenigde Staten zich heeft uitgesproken. Het is voor het eerst dat uh, de overheid van Bangladesh uh, zich nadrukkelijk geconfronteerd ook weet met. komt uh, van haar eigen bevolking dat dit niet zo langer uh, door kan gaan. Dus er is nu wel een momentum dat er eerder uh, niet was. Maar... We moeten wel nu volhouden, want uh, alleen maar hier nu zijn en dan naar huis gaan en het vergeten of alleen maar de eerste maanden uh, ondersteuning bieden is niet genoeg. Het zal echt jaren duren voordat al die fabrieken veilig zijn en die tijd moeten we met elkaar ook wel willen nemen. Goed, mevrouw Ploemen, hoorde u vanuit Bangladesh om daar te kijken naar al die fabrieken waar onze zo goedkope kleding gemaakt wordt. Oh.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 De jonge leraren zijn boos. Ze werden met halve baangaranties naar de PABO gelokt. Maar ze zitten nu werkloos thuis. Een reportage van Niels de Jager. Over volle klassen en te weinig leraren om al die makers in toom te houden. Al 20 jaar gaat het in nieuws en politiek over het lerarentekort. We hebben het over PvdA-minister Ritsen van Onderwijs. Hij wil een dreigend tekort aan leraren voorkomen. Dat is hard nodig, want er is een groot tekort aan leraren. Dat er binnenkort te weinig leraren zijn voor de basisschool. Ja, er is een groot tekort aan leraren in de komende jaren. Jongens, we zitten hier met z'n allen aan de tafel omdat jullie... Gisteren er waren dit soort campagnesportjes om meer leraren te werven... Na al die ophef zou je denken dat alle leraren ook echt hier voor de klas staan. Maar Vincent Mol, afgestudeerd paboer, jij zit thuis. Ja, dat klopt. Ik heb een tijd lang wel voor de klas gestaan als invalleerkracht. Maar ben eigenlijk uh, nooit gevraagd om een uh, vaste baan, een vaste aanstelling te krijgen. Dus uh, daarom zit ik thuis. In invalkracht. Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe gingen die eerste jaren voor jou na de papo -opleiding? Je staat op om zeven uur ochtends in de veronderstelling... dat je hopelijk mag gaan werken. Daarna zit je naast de telefoon te wachten totdat hij overgaat. In de hoop dat er ergens een leraar ziek is geworden... en dat jij wordt gebeld om in te vallen? Ja, inderdaad. En dat, meestal hoor je tussen half acht en acht of je ergens naartoe mag komen. En is dat, die invalbeurten, is dat een beetje voldoende om van rond te komen... Nou, niet echt. Je bent heel erg afhankelijk. Als je geen werk hebt, heb je geen inkomen. Dus dan, zit je, dan heb je dus helemaal niks. En in die maanden dat je wel kan werken, dan verdien je voldoende om van rond te komen. Maar je moet ook uiteindelijk een buffer opbouwen voor een zomervakantie bijvoorbeeld. Wanneer je geen werk hebt. En dat lukt allemaal niet in die tijd? Nee, dat lukt niet echt, nee. Waarom besloot je ooit om leraar te worden? Ik had eerst een andere opleiding gedaan aan de universiteit. En ik kon... Uh, daarin geen baan vinden. Welke opleiding was dat? Communicatiewetenschap. Na een jaar lang zoeken en afwijzingen krijgen... had ik zoiets van, ik, ik wil iets anders gaan doen. En uh, met veel mensen gesproken. En die hadden allemaal eigenlijk wel zoiets. Je bent een onderwijsman, dus... Uh, waarom ga je niet uh, verkorte opleiding doen uh, aan de PABO? Want met een universitair diploma kon je verkorte opleiden. Bovendien werden in die tijd heel veel uh, leerkrachten gevraagd... of werd er in ieder geval geroepen dat er een tekort was. En helemaal aan mannen. Dus ik dacht, nou dat is uh, eventjes opleiding doen. En daarna uh, staan ze voor mij uh, te wachten. Jij ja, was er echt van overtuigd dat de scholen in de rij zouden staan... voor jou als jonge leraar. Ja, dat, uh, dat werd me ook een beetje voorgeschreven. Of, uh, hoe noem je dat? En de realiteit is dan zo extreem anders. Ik kan me voorstellen dat je daar wel pissig over bent. Nou ja, dat ben ik ook. Ik ben niet voor niks ook gestopt met het invalwerk. Zoals Vincent zijn er veel. Vooral jonge leraren die niet of nauwelijks aan het werk komen. Dat zegt Tim Bartlema van de Groene Golf. Dat is de jongere afdeling van onderwijsvakbond AOB. Je komt in krimpregio's echt heel moeilijk aan het werk. Uh, in de grote steden kom je meestal met wat tijdelijke baantjes, opvulbaantjes hier en daar nog wel even aan de slag. Het gaat steeds om een verwachting van nou over een paar jaar dan hebben we een tekort. Het is, uh, is dat er eigenlijk ooit geweest in die afgelopen twintig jaar? Op dit moment is er nog geen tekort geweest, nee. nee ze zijn vroeg begonnen daarmee. Heel, heel vroeg. Ja, het is in ieder geval wel iets waar wij mee zitten, wij jonge docenten. Want ze hebben heel vaak tegen ons dat ook gezegd... van kom nou alsjeblieft werken in het onderwijs. Want een van de hoofdredenen was, dan heb je in ieder geval een baan. Nou, dat blijkt dus nu niet zo te zijn. Ik, ik heb even teruggekeken in, in een nieuwsarchief... en ik zag minister Ritsen 15 jaar geleden letterlijk zeggen... Kom naar het onderwijs, daar is het aantrekkelijk om te werken wordt ook goed betaald. Uh, er is een mooi vak en er is zeker een baan. Ja, dat schept toch ook bepaalde verwachtingen naar jonge aankomende leraren? Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is ook, uh, zo ben ik ook op de leraaropleiding gekomen. Had je het gevoel dat je bijna een baangarantie had? Ja, dat was wel een van de voordelen van in het onderwijs werken. Al 20 jaar wordt er dus een lerarentekort voorspeld ten onrechte. Die prognoses komen van het Research Center Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. De vraag aan hoofdonderzoeker Frank Curvers is hoe hij daar zo naast kon zitten. Nee, De situatie die we, die we nu hebben dat is ook een, uh, een samenloop van uh, verschillende omstandigheden. U heeft niet gewoon een foutje gemaakt in de voorspelling? Uh... Nee, sommige niet, niet, in, in, niet, niet in theoretische zin foutende voorspelling. Maar wij wijzen altijd op de beperkingen van het model. Het is eigenlijk zelfs zo dat als onze voorspelling niet uitkomt... dus als wij een tekort voorspellen en er, er komt geen tekort dat dat vaak ook de bedoeling is van onze prognoses... dat die tekorten juist uh, zich niet voordoen... omdat men tijdig uh, beleid maakt om die tekort te voorkomen. Oké, okay, dus uh, u voorspelt een tekort. Uh, uh, er gaan allemaal alarmbellen af in Den Haag. We moeten iets tegen doen. Ja. En die maatregelen werken zo goed... dat er nu geen tekort, maar een overschot is. Dat zou een deel van de verklaring kunnen zijn... dat leidt er dus toe dat onze prognoses niet uitkomen. Morgen in lerarentekort elke dag anders... Schoolbesturen moeten flink snijden, doordat we minder kinderen krijgen. 100 leerlingen per jaar minder. En dat betekent dat wij minder bekostiging krijgen. Grofweg 3 ton per jaar. En tot zover deze reportage van Niels de Jager... over boze, jonge en werkloze leraren. Vragen en opmerkingen zijn welkom op goedemorgennederland.nl. De Britten bespioneerden hun bondgenoten. Maar hoe uitzonderlijk is dat eigenlijk? Nu eerst het ochtendhumeur van Hans Bum. De televisiezender Universal Channel zond vorige week een mooie necrologie uit over Nelson Mandela. Er kwam direct een ontstemde reactie vanuit het Afrikaans Nationaal Congres, de partij van Mandela. Want nog steeds wordt hij verpleegd en is hij dus levend. Zijn gezondheid laat de wensen over, maar voor een necrologie was het te vroeg. Pijnlijk voor Mandela zelf en zijn familie. Het is al vaker voorgekomen. Overlijdensberichten en programma's over levenden. Een mooie reactie van een doodverklaarde levende was eens... Berichten over mijn overlijden zijn zwaar overdreven. Prins Klaus heeft het ook meegemaakt. Terwijl hij op de intensive care lag... opende de overkoepelende website krantenonline.nl... met verschillende artikelen over het heengaan van Prins Klaus. Dat had natuurlijk een sneeuwbaleffect bij andere redacties... Klaus bleef de laconiek onder. We zullen zien, zei hij. Dat komt natuurlijk allemaal door de waan van de dag. Alle redacties willen als eerste het nieuws brengen. En dan kan er wel eens wat fout gaan. Een goede necrologie moet niet alleen informeren. Je verwacht ook een persoonlijke insteek, een vertrouwdheid met de overledene. Wist u dat er van alle BN'ers al een necrologie klaar ligt... bij vele kranten en tijdschriften, inclusief herinneringen van vrienden en bekenden? Gekke gedachte, toch? Een beroemde anekdote. Altijd goed voor op verjaardagen en partijen. Op 13 april 1888 leest de 55-jarige Alfred Nobel in de krant zijn overlijdensbericht. Hij, de uitvinder van dynamiet, werd neergezet als een handelaar in dood... die door zijn uitvinding rijk werd van het leed dat hij de mensheid aandeed. Nobel was daar zo door geraakt dat hij zijn naam wilde zuiveren en op dat moment besloot om zijn hele vermogen na te laten... voor de instelling van de Nobelprijs. Daar hebben we nog steeds plezier van, want zijn geld werd goed belegd... en naast de medaille en een oorkonde... krijgt de winnende wetenschapper een aanzienlijke geldprijs. Moraal van het verhaal? Zou het voor ieder mens niet goed zijn om tijdens het leven... zijn necrologie te lezen, dan kun je nog bijsturen. En dat zei Hans Beum. Morgen het ochtendhumeur van Martsmeet. Lips and... kenbare stemgeluid van Amy Winehouse. You know I'm no good. Het is vijf minuten voor half elf. Groot-Brittannië luisterde haar bondgenoten af tijdens de G20-top in 2009. De Britse inlichtingendienst infiltreerde onder meer BlackBerrys... en kon zo mails onderscheppen en telefoongesprekken afluisteren van de deelnemers. En dat blijkt allemaal uit documenten die klokkenluider Edward Snowden... verschafte aan de Britse krant The Guardian. Frits Hoekstra werkte jarenlang als leidinggevende bij de Binnenlandse... Nederlandse Veiligheidsdienst en bij de latere AIVD. Meneer Hoekstra, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe verbaasd bent u? Nou, niet erg. Het is iets wat, uh, wat eigenlijk iedereen weet. Uh, wij doen het in Nederland zelf ook. Uh, hebben onze, uh, oh ja, wie, wie groepen... hebben wij allemaal afgeluisterd? Allerlei bondgenoten. We, we hebben het vroegere wiskundig centrum van de marine op Kattenburg in Amsterdam. Dat heette later het Strategisch Verbindingsinrichtingscentrum. Dat analyseert al jaren het diplomatieke verkeer, het, het, het onderscheppen verkeer. Dus dan ook bondgenoten. Um, maar ook op uh, conferenties. Stel, er werd in Den Haag een conferentie georganiseerd, ja. dan werd er afgeluisterd. Nou ja, uh, ik, ik weet geen details over de momenten waarop en wanneer, maar het is natuurlijk. Uh, niet, niet, ...niet vreemd dat men tijdens conferenties, tijdens internationale onderhandelingen... ...wil weten wat de ruggerspraak van de tafelgenoten uh, inhoudt. Weten, die, de, weten deze mensen worden. ook dat ze afgeluisterd worden? Is het, is het nee, nee, zo bekend? Het is, men vermoedt het. Men houdt er rekening mee, men vermoedt het. Maar het is iets wat je nooit had op zegt. Het is net zoiets als de kernwapens op Volkel. Iedereen weet dat ze er liggen, maar je mag het niet had opzeggen, zeggen, want het is staatsgeheim. Nou, het ging onder meer bijvoorbeeld bij die G20 top om de Turkse minister van Handel, geloof ik. Ja. Die heeft dus, zegt u, vermoed dat als hij zijn mail ging checken, dat er meegelezen werd. Dat had hij kunnen vermoeden, ja. Ja, daar had hij rekening mee behoren te houden. En andersom spioneerde dan ook weer Turkse inlichtingofficieren uh, op hun beurt uh, ja. de, de collega's uit Engeland of uit Nederland. Ik of... Weet niet. De, de Turkse inlichtingendienst functioneert, maar men moet daar bij altijd rekening mee houden. Ja, ja. Maar het is dus, heel nadrukkelijk volgens u, geen nieuwe ontwikkeling. Dit is iets van nee. alle jaren? Het is iets van alle jaren, ja. Alleen vroeger kwamen ze niet veel verder dan een microfoon in een lamp naast een hotelbed, en tegenwoordig gaat ja. dat veel geavanceerder. We hebben, we hebben als Nederland niet voor niks onze gro zogenaamde grote oren in Zoutkamp en in Buren in het noorden van het land staan. Waarmee uh, allerlei verkeer wordt onderschept. Maar dat wordt niet uh, selectief op uh, bepaalde landen toegepast. Daar wordt echt alles mee gevangen en daar kun je heel veel mee uitvissen. Bekend is in, in de tijd ook dat wij uh, bijvoorbeeld de, uh, de offerte van de, van de Duitsers voor vergatten van de, voor de. Um, for, for, for ghatten, uh, zijn bekend geworden... ...en door de het de buitenland destijds... ...naar reisgelden vromen zijn uh, toegespeeld. Dus alle opwinding die we nu voelen is een naïeve opwinding? Een beetje wel, ja. Iedereen, iedereen weet het, iedereen houdt er rekening mee dat het gebeurt. Alleen je hoort het niet hardop te zeggen. Dus bijvoorbeeld deze Turkse minister die moet een beetje lachen... ...en die denkt bij zichzelf, ach, ik wist al lang dat jullie meekeken open gezegd wordt, dat, en dat het nu bekend is geworden, dat geeft natuurlijk wel een reden om zich verontwaardigd te tonen en te zeggen van, ja, dat behoort niet, en het, want het hoort natuurlijk niet zo. Uh, ja, en nu dus nou, die, ja, die G8-top in uh, Noord-Ierland, en iedereen luistert ook elkaar daar weer af, toen kunnen we dus vergif op innemen. Dan moet, ja, ja. ja, nou, moet je rekening, houden, ja zeker, ja. Nou, we zijn allemaal een stukje minder uh, naïef. Ja, en de opwinding van nu over die uh, onthulling van minister Snowden en, en Prism, zijn eigenlijk een herhaling van wat we ruim tien jaar geleden... of dertig jaar geleden hebben gehad over het e Dat was hetzelfde, alleen die opwinding is weg en nu is men het nieuw opgewonden, omdat meneer Snowden dat uh, onthult. Dank u wel. Frits Hoekstra was dat een leidinggevende... die jarenlang bij de BVD en de AIVD werkte. En wij zijn aan het einde gekomen van KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website... www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1... Collega Jeroen Wielaert met lijn 1 van de NTR. Jeroen, goedemorgen. En wat ga je doen? Goedemorgen, Wouter. We zijn deze week met lijn 1 op de Wadden. Om precies te zijn op Terschelling. Dat is onze standplaats van deze week. We gaan praten over de... De precieze eigenaardige aard van het hele eilandenrijk. Over het landschap, over de relatie van kunst en het landschap. We gaan op bezoek bij Hessel en Tess, het be bekende eiland-zangduo. En natuurlijk gaan we beginnen over Oerol. Dat is al sinds uh, vrijdag bezig voor de 32e keer. En het thema is heel landschappelijk en heel erg Nederlands. Sense of Place. En dat allemaal dus hier vanaf uh, het eiland in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Vijf Rotterdamse eindexamenleerlingen hebben zich gemeld bij hun school... omdat ze met hun examen hebben gefraudeerd. Dat meld, melden de Verenigde Schoolbesturen van Rotterdam. De onderwijsinspectie heeft ook gezegd... dat van een aantal scholen inkeerverklaringen zijn binnengekomen. En of er nog leerlingen uit de rest van het land zich hebben gemeld... is nog niet bekendgemaakt. Op de G8-top in Noord-Ierland, die vanmiddag begint... zal Syrië vermoedelijk de besprekingen domineren. Gastheer, premier Cameron, heeft ook globale economische onderwerpen... op de agenda gezet, zoals het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Deelnemers naast Groot-Brittannië zijn de VS, Rusland, Duitsland... Japan, Frankrijk, Canada en Italië. En bij een kopstartbotsing van twee vrachtwagens op de A15... bij ochtend is één vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. De politie kan nog niet zeggen of er meer voertuigen... bij dat ongeluk betrokken zijn. Eén van die vrachtwagens is een tankauto met zoutzuur. Een lek is inmiddels gedicht. En dat zijn de hoofdpunten. En er is nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit John Bakker. Ja, dat gaat ook over de A15. De A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum is tussen knooppunt Valburg en Ochten afgesloten. Hij heeft te maken met diverse aanrijdingen. Het gaat allemaal nog wel even duren. En daarom kan verkeer vanuit Nijmegen naar Rotterdam... vanaf knooppunt Valburg beter omrijden via Arnhem en Utrecht... over de A50, de A12 en de A20. Dankjewel, John. Nu op Radio 1, de NTR met Lijn 1. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen. De locatie oosten van het eiland Terschelling, de Wierschuur. Het is een uh, mooie oude schuur waar ik de afgelopen 6, 15, 16 jaar al menig oerolvoorstelling heb gezien. Het is heel interessant hoe, hoe daar met zo'n schuur wordt gewerkt. Ik heb de, Op het voorterrein van de schuur heb ik vorig jaar een voorstelling gezien. Maar hier op het veld waar wij nu zitten... ook verschillende voorstellingen van allerlei inhoud en aard. Uh, Lunatics bijvoorbeeld, een, een beroemde theatergroep die hier speelde. Maar... Achter mij zie ik nu iets heel anders. Daar staat het silhouet van een huis. Een trap erin, een tafel staat er. En dat huis is gekocht door een jong stel... dat alleen wil zijn, alleen met elkaar, samen alleen. En toch voelen ze een aanwezigheid. Er kan iemand komen. Zo heet... Het stuk. Het is een van de grote locatiestukken hier op het eiland. We over erover praten met uh, de maakster. Maar ook met uh, festivalbedenker en uh, goeroe Joop Mulder. Um, het is het begin van het, uh, het, het buitenseizoen voor de festivals. Uh, straks ook weer festival aan het IJ in Amsterdam. Um, Cultura Nova in Limburg. Maar dan is Noorderzon in Groningen al geweest. En begint ze ongeveer tegelijkertijd in Zee. Het Zeeuws Nazomerfestival. Het kan niet op. En ik heb de afgelopen weken, afgelopen dagen hier op de Schelling ook heel veel publiek gezien. Uh, oud en jong publiek. Nieuw, oud publiek. Mensen die eindelijk eens even oerl komen inhalen. En er zijn natuurlijk ook veel onder u luisteraars die gewoon in Zeeland of in Limburg of gewoon Amsterdam blijven. En daar de festivals in de buurt willen gaan beleven. Beleven, daar gaat het om in tijden van crisis. Ik zie dat hier niet. En om het premier Rutte na te zeggen... zou ik de optie hier wel willen verdedigen. Koop geen auto, koop geen huis. Maar besteed het aan beleving. Steek u geldt misschien eens een keer in zo'n festival. En ook in de jeugd die hier nieuw theater aan het maken is. U kunt erover meepraten op 0800 1121. 11 Tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn1apenstaartje En wij wonen in ons huis. Ons huis. Een prachtig oud huis. Ver weg van andere huizen en andere mensen... Jij en ik alleen. Niet zomaar alleen, maar samen alleen. Ons huis. In dit huis zullen wij samen zijn. Jij en ik. Samen, alleen. Verder niemand. Ik beschreef dat net al, uh, Ilmer Roosendaal. Wat voor stuk is dit? Wat was de inspiratie? Uh, de inspiratie was eigenlijk dit eiland. Uh, dus ik ben uh, uh, twee jaar geleden begonnen be uh, in het atelier. Uh, wat inmiddels uh, atelier Oeren en Over het eiland is. Uh, en dat is begonnen hier op het eiland. En um, uh, we zijn toen met uh, zeven jonge makers uh, in de winter begonnen met over het eiland te lopen. En, uh, en uh, verschillende uh, mensen te spreken op het eiland. En filosofen te spreken en, en uh, opdrachten te doen waarbij we onze inspiratie konden opdoen. En wat eigenlijk het gevoel was waar ik mee gestart ben, is uh, het gevoel dat je, dat je even helemaal uh, alles loslaat eigenlijk. En, en helemaal uh, de wind voelt. En uh, denkt van oh, ik ben helemaal los van, van alles wat op het vasteland gebeurt. Hoor oh, ze, hoor oh, ze. Een prachtig ja. huis. Nu zijn we er. Bij ons huis? Het is een diepe wens he, van het die twee. Dat zijn. huis, dat, staan, dat staat achter ons hier ons met het zicht zee. op zee. Wij hun huis. Het, het is gewoon uh, een, een heel open huis. Het is van uh, aan elkaar gelaste stalen, uh, stalen palen. He. Die huis. Het is heel transparant. Eigen hun eigen huis, huis, hun eigen ons huis. Eigen ja, klopt. Huis. Die steeds weer die repeterende teksten. He. Het is uh, gebaseerd op een ons stuk van een Noor. Ja, klopt. Dion Vossen heeft de tekst geschreven. Er zal iemand komen. En uh, het gaat eigenlijk heel erg over iets... wat je misschien ook al kan herkennen als je op vakantie gaat. Dat je denkt van, nou, nu ga ik op vakantie. En dan, dan zal alles goed zijn. En dan gaan we naar die plek. En dan gaan we naar, naar dat en dat huisje. En dan gaan we dat sowieso aanpakken. En dan... Uh, ja, dan, dan stel je je voor dat dat een aaneenschakeling van gelukzalige momenten is. En dan op het moment dat je daar dan aankomt, dan regent het en moet je je tent opzetten en krijg je de haringen niet vast en, enzovoort. Dus het gaat eigenlijk. Waarom het ook zo repetitief is, is omdat ze steeds tegen hetzelfde aanlopen. Dus ze, ze willen steeds dat er iets gebeurt met hun, met hun liefde. Dat ze ergens komen op een plek waar hun liefde niet bedreigd wordt. Maar dat is eigenlijk een wens. Ja, die misschien zelfs op zo'n plek uh, waar niemand anders is, uh, niet in vervulling kan gaan. De illusie van, van geluk. Ja, Joop precies. Mulder, ik zei al op hoeveel verschillende manieren deze plek bij die wierschuur is gebruikt. Maar dit is wel ook een hele treffende manier om die broeierige eenzaamheid te vertolken. Ja, precies. Het is, uh, de de wierschuur ligt natuurlijk aan de grieën. De grieën is deze nieuwe kwelder die hier ontstaat. En dat is de, het begin van de bosplaats. En de bosplaats is natuurlijk echt een, een natuurgebied... wat in deze periode van het jaar niet betreed kan worden... vanwege uh, de broedende vogels en dergelijke. En uh, ja, dan heb je inderdaad echt het gevoel dat je ver weg bent van de hele wereld... als je hier zo lekker in die, in die ruimte kunt functioneren. Helemaal het eind van de wereld hier te Schelling. Ja, ja, inderdaad. We zijn het meest noordelijke puntje van Nederland. Hè? Dus ja. we liggen het dichtst bij de Noordpool. Wilhelmer ja. um, Wilhelmer van Effering, hier ook van het atelier Oerol aangeschoven. Jij doet ook een locatievoorstelling in het bos op een fundament. Letterlijk op een vloer met tegeltjes. Ik ken die plek. Dat is nog, als ik het goed heb begrepen, uit de oorlog. Uit de bezettingstijd. De Duitsers hebben daar gedoucht. Ja, dat is euh, een van de verhalen. Ik heb ook een, euh, ze hebben me ook verteld dat het een euh, onderzoeksgebouwtje van het, euh, het staat Bosbeheer was. Dus euh, uh, wat je leuker vindt. Uh, ja, het gaat over, uh, over een man en een vrouw die elkaar proberen te vinden. En uh, die man die uh, heeft naar de wereld gekeken en die heeft gedacht... ik kan heel hard meerennen, uh, maar, maar wat ik ook doe... ik voeg uiteindelijk niet heel veel toe... En heeft besloten om zich terug te trekken en die is blijven zitten op dat fundament. En de muren zijn weg en uh, hij, hij zit en kijkt en probeert de dingen te zien zoals ze zijn. Althans, zo ziet hij het. En zijn vrouw is er klaar mee en uh, die uh, wil hem daar weg hebben. En die poging om bij elkaar te komen, die, uh, die zien we. Het is dus net zoals hier toch een, een, een, toch een zoekend stel. Uh, dat is wel de overeenkomst tussen twee ja. verschillende voorstellingen. Ja, dat is zeker de overeenkomst. Ja, absoluut. En jullie hebben nog een overeenkomst, want jullie zijn allebei jonge makers. Ik uh, maakte net al, een, deed net al een soort van oproep aan de mensen van... besteed uw geld maar gewoon aan kunst. Um, hoe moeilijk hebben jullie het? Want uh, het wordt vaak gezegd, uh, ook door bijvoorbeeld Joop Daalmeijer... de hoogste baas van de Raad voor Cultuur... Ja. de klappen vallen aan de onderkant. Nou, dat is wel zo. Wij, wij zijn gelukkig nog niet... we hebben nog geen uh, kinderen en hypotheken, dus we kunnen het nog... Uh, voor wat minder doen, maar het is hard werken voor, uh, met, uh, met weinig middelen. Uh, en dat maakt dat je uh, creatief moet zijn met wat je hebt. En uh, ja, daar heel hard voor moet gaan. En het snijden gebeurt inderdaad aan de onderkant. Dus, uh... Maar je doet het wel? Ja, maar dat is iets van kunstenaars volgens mij. Uh, je zorgt dat de middelen er komen om te maken wat je wil. Ilma Roosendal, is dat voor jou? Ja, dat, uh, dat maar is zeker... Waar kom jij vandaan even om te beginnen? Ik kom uit Groningen. Ja. Ja, en komt. nu op de Schelling? Ja. Gewoon toch de kunst de kunst laten? Ja, ja. Spelen? Ja, ik, ik denk dat, het, dat het, in het inderdaad te maken heeft met een bepaalde keus die je, die je maakt. Van, dat je toch zo graag iets, iets wil neerzetten en iets wil overbrengen. En eigenlijk dat vak waar je... Nou in mijn geval ben ik daar vanaf mijn tiende of zo al mee bezig. Uh, dat je dat gewoon echt uh, wil doen. En dan dus alles op alles zet... Uh, om dat te kunnen maken. Maar dat is uh, inderdaad hard werken. En uh, uh, voordat je hier staat, uh, gaat er behoorlijk wat aan vooraf. En, uh, en dat is niet altijd uh, makkelijk, zeg maar. Nee. Nee, nee. Maar gewoon toch doen. Uh, het geklaag, het gezeur, de marsen der beschaving... dat hebben we allemaal achter de rug. Dat begon een paar jaar geleden... toen Halbe Zelstra zoveel bezuinigingen afkondigde. Er uh, is wat afgemopperd, maar de geest is nu... Joop Mulder, we doen het gewoon. Ja, absoluut. Ik bedoel, als je kijkt dat er toch een, een, een 50.000 mensen de oversteek maken naar de Schelling. Die willen hier gewoon cultuur beleven. Plus het feit dat ik ook zeg van ja, maar kijk, kijk nou op deze plek. Ver weg van alles en iedereen. Dan kan je ook gewoon, kan je gewoon de, de, de, de, de, de cultuur zo in je opnemen. Omdat je gewoon echt helemaal in het festival zit hier. En dat maakt het natuurlijk heel bijzonder. Het dat... is de, de bezieling van die 50.000 mensen is ook uh, heel erg uniform. Ze zijn echt letterlijk weg van de wal, weg van alles. En ze zoeken dit ook maar al te graag op. En er zit ook veel geld onder die mensen toch, blijkbaar. Nou ja, maar kijk, wat natuurlijk wel aan de hand zit... dat, dat, dat de, de mensen, heel veel publiek wat naar Oerl komt... echt het hele jaar spaart om het mee te kunnen maken. Die dus echt heel bewust hier naar het festival komen. En, en, en dus ook iets te besteden hebben. Maar ja, je moet een fiets huren, je moet de boot overtocht maken... je moet ergens een plek vinden om te slapen, je hapje, je drankje. En dan natuurlijk ook het bekijken van de voorstellingen. Dus we willen gewoon wel zorgen dat het festival voor iedereen... Bereikbaar blijft en, en, en ja, dus, dus niet te hoge entrees, niet uh, uh, buitenproportioneel. Want uh, we vinden gewoon cultuur is er voor iedereen. 3,9 miljoen is het budget, heb ik begrepen van van Ron, de, de algemeen directeur. Vertel dat in Opium. Maar het levert, net, het levert een veelvoud op. Dit is een, het is, een, het is, een, het is een, een belangrijke economische factor voor terschelling. Ja, absoluut. En, en ik denk dat, dat, dat Oerl zorgt voor uh, ongeveer 15% van de jaaromzet van het eiland. En dan uh, hebben we het nog niet eens over wat marketing technisch betekenen voor het hele eiland. Want ja, het is natuurlijk wel op jaarbasis heel veel publiciteit... Wat, wat het voor het eiland oplevert, en dus ook goed voor de economie. En uh, wat dat er gaat, uh, ja, als je het dan economisch vertaalt... dan zijn wij het, het Philips van het noorden. Ja. ja, maar uh, Noorden, je geeft ge het al aan. Een uh, toch een bepaalde positionering, want ik noemde die andere, uh, andere, andere zomerfestivals ook al. Uh, Over het ei, Zeeuwsna nazomerfestival uh, Noorderzon in Groningen... en dan nog Cultura Nova in Limburg. Nederland is toch bepaald in tijden van crisis rijk aan dit soort festivals? Ja, zeker. Maar als je ziet hoe de festivals momenteel... het hoofd boven water moeten zien te houden... Boulevard, Boulevard vergeet ik nog in het bos. Ja, zeker. En dan kijken we natuurlijk de parade niet te vergeten. En er zijn... Die, die zomerfestivals die, Maar die zijn van zo'n ongelooflijk groot belang. Want die zomerfestivals veroorzaken ook weer dat in de winter er meer theaterpubliek komt. We zijn wel een, een, een, een drempel, lage, uh, uh, uh, hele belangrijke deur naar, naar, naar het fenomeen theater in Nederland. Ilme Roosendaal, even in, in, uh, in Springen? Ja, los van het economische belang uh, hoop ik ook dat we met elkaar willen blijven kiezen voor zoiets als kunst wat nog een, ja, een andere waarde heeft dan een economische waarde. Uh, en uh, een, een soort blik op het leven die je, ja, die je alleen via kunst... op een heel bijzondere manier kan krijgen. Dus ik hoop dat we daar, uh, los van het economische uh, uh, stramien zeg maar, waar we in zitten... Uh, dat ook van die kant kunnen bekijken en kunnen wensen voor ons. Ja, je zelf. moet het niet alleen in geld uitdrukken. Het is, het is, dat is ook gewoon een, een, een waarde. De psychologische, zielswaarde van de kunst. Wil Helmer van Effrink? Ja, nee, dat lijkt me heel belangrijk. Ik denk het uh, nog even los van of je uh, het schilderij of het theaterstuk... Of, of wat je ook ziet mooi vindt, kunst doet hoe dan ook iets met je. Ook al vind je het lelijk en dat het iets met je doet... Dat, uh, ik denk dat dat een enorme waarde heeft, uh, waardoor je weer anders naar andere dingen gaat kijken. Misschien dat je uh, het leven dan ook wat lichter neemt. Ook als er een zwaar stuk gespeeld wordt. Ja, daar kan de kunst uh, heel goed voor zijn. Kan, uh, ook als het heel zwaar is, juist weer relativeren. 0811-21. 0800 0800 -1121, daarop kunt u meepraten over u. Kunstbeleving, ook al zit u ver weg van het eiland. Joop Mulder, het atelier Oerol is een steeds belangrijkere factor geworden. Dat, eiland, dat, dat uh, festival Oerol um, is ook al heel oud. Net als de parade, je noemde net terecht, de parade. Die aanstaande vrijdag begint in Den Haag. Maar de jeugd is belangrijk. Je liet ook een kinderkoor het festival openen afgelopen vrijdag. Ja, zeker. Ik ben, dat was uh, ontzettend leuk om wat... Ze... Sense of Place gaat natuurlijk over deze plek. En dan is het gewoon, uh, gewoon heel erg leuk om gewoon de nieuwe generatie... de jongste generatie van het eiland het festival te laten openen. Want dat is natuurlijk wel het uh, bewustzijn wat we met z'n allen hebben. Dat we kunnen nog zoveel bezuinigen, we kunnen nog allerlei koersen varen. Maar deze generatie, die moet het straks gaan maken. En daar moeten we gewoon uh, de weg voor vrijmaken. En uh, ja, dat gebeurde op een hele charmante, leuke manier. En, uh, en uh, ja, ik vind dat fantastisch dat je dan op die manier ook uh, even laat zien op welke plek de mensen zijn. En dat wordt door die kinderen gezongen, zeg maar. Maar hoe dan ook, Oerol heeft dat nodig. Hè. Dus als gezegd, zo zijdelings, die zomerfestivals... die hebben, krijgen last van metaalmoeheid. Je hebt, hoe dan ook, nieuw elan nodig... Ja, absoluut. Ik moet, uh, uh, we zijn natuurlijk een festival dat zich altijd door blijft ontwikkelen. Want als je kijkt nu naar de manier waarop wij met het landschap uh, uh, werken. en als, dan, uh, dat, dat is een logisch vervolg op uh, het hele, hele verhaal van, uh, van, uh, van locatietheater. Dat is een. een het locatietheater is weer voortgekomen uit het beeldend locatietheater. Nou, dat waren groepen als traject Trajecttheater, Lunatics die je net noemde. En daarvoor waren we natuurlijk het festival van uh, Straattheater. Dus als je uh, uh, dat ziet. Right hoe het, het, de, de, de ontwikkeling van Oerel aan de ene kant geweest is, en aan de andere kant is het ook gewoon heel belangrijk dat, en dat, daar is atelier Oerel zo belangrijk voor, is dat we ook die ontwikkelingen die we hier eh, doormaken, dat we die ook open kunnen dragen aan andere mensen. Er is geen opleiding in Nederland waar je eh, een theateropleiding, locatietheater, of een theateropleiding, landschapstheater krijgt. Dus dat moeten we hier in de praktijk moeten we dat aan de man zien te brengen. Maar het moet je dus ook een zorg zijn dat, je het, niet, dat, je, dat het niet stilvalt, dat het niet een Routine wordt. En daarom is die, die jeugd nodig. Ja, ook. En het is, een, het is de ontdekkingsreis. Want het is natuurlijk uh, uh, heel grappig om te zien dat met name uh, jonge theatermakers met ideeën komen die uh, uh, heel fris zijn. Die heel erg uh, uit hun eigen hart komen, zeg maar. Die dus op hun eigen, met hun eigen kijk. Dus zonder uh, bedorpen te zijn door de een of andere opleiding, bij wijze spreken. Maar die hier open en naar het landschap kijken. En dan zijn we natuurlijk, uh, we hebben nu iets van 15 kandidaten voor de volgende ronde. En daar gaan we met die mensen al gesprekken aan. En op een gegeven moment rollen daar zeven uit. En met zeven gaan we dan echt verder werken. Maar dat is allemaal op basis van de ideeën die ze binnenbrengen. En ik lees er nu nog ideeën dat ik denk van... Mulder, dan doe je het al 32 jaar. Maar dat je zelf nog niet op dat leuke gekke idee gekomen bent. Het noem eens... Nou, gewoon als je de, de, de atelier Oerl nu, nu bekijkt... Nou, zoals zij hier op, op zo'n locatie echt, echt, echt, echt aan het werk is. En wat we natuurlijk met... De, nu zie je Berg en Bos hier staan als een gerenommeerd gezelschap. Maar ook die zijn op Oerl begonnen. En die hebben een prachtige vorm van, van teksttheater gemaakt... die heel goed pasten bij, bij, bij, bij dit geheel. En dat is natuurlijk ook een soort rode draad altijd op Oerl geweest. Want we hebben altijd... Vroeger heette het de werkplaatsfunctie. En dan wilden we gewoon echt jonge makers... gewoon de ruimte bieden in het landschap. En uh, uh, ja, nu is het dan doorgegroeid naar atelier Oerl. maar altijd gewerkt met ook gerenommeerde makers. En daar komen gewoon hele verrassende dingen uit voort. Maar nu staat bijvoorbeeld ook het Houten Huis staat op de Schelling. Maar Elien van den Hoek die is ooit in de werkplaatsfunctie van Oero begonnen. Als je kijkt naar een Wende Snijders of een Nienke Laverman... die samen in een schuurtje een prachtige eerste voorstelling gemaakt hebben... en nu staan ze gewoon aan de top in Nederland. Dan op die manier geef je mensen wel een, een, een extra gedachte goed mee. Elmer Roosendaal, is het de scheiding wat dat betreft dat had de heer Oerl ook voor jou een springplank naar elders? Uh, ja, ik hoop het. <laughs> dat moeten we afwachten natuurlijk. Maar uh, ik zou heel graag uh, doorgaan met, uh, met teksttheater, met locatietheater. En die combinatie vind ik ook uh, heel, heel prettig om, uh, om te hebben kunnen uh, maken hier en, en uh, ontdekken wat dat is om dat te doen. Dus uh, ja, zeker. Helmer van E. Frink. Ja, het is, wat het fijne is aan, aan Oerel is dat je je voorstelling uh, veel kan spelen. En voor een jonge maker is het moeilijk om, om je voorstelling vaak te spelen. Dus om hem te kunnen doorontwikkelen op het moment dat, je, dat er publiek bij is. En dat vind ik echt het allergrootste voordeel. We spelen hem 27 keer. En uh, dan, dan heb je gewoon veel publiek. En, en dat is ook weer fijn als je terug naar, naar Wal gaat. Want dat publiek komt daar vandaan. Dus het, het heeft in alle... Voor, in alle... Heeft het heel veel voordelen. Ik zag ook via Berlijn, dus uh, weer een groep uit de hoek van Orkater. Uh, een stuk over uh, de oorlog. Home Sweet Home hier in een duinpand. Nollekesbos heet dat. Um, zij gaan het theater in met het stuk in Nederland. Is dat met jullie ook zo? Gaan, gaan jullie dit stuk ook doen uh, op de wal? Ja, we spelen nog op Over het Ei. Het Over het Ei Festival is ook partner in het atelier. Ja. Uh, en uh, daarna gaan we nog naar Festival Karavaan en uh, bij Takt. Uh, uh, spelen in België, uh, bij Dommelhof. Ja. En fundament, gaat dat ook naar de wal, Wilhelmer? Ja, het is wel heel erg gemaakt op de locatie. Dus het was in eerste instantie uh, wel al geprogrammeerd. Uh, maar ik heb dat nog heel even afgehouden omdat ik het echt moet gaan omzetten of uh, op locatie moet gaan spelen. Dat, ik vind de waarde van het buiten zijn... Uh, die is zo groot in, in mijn voorstelling... dat ik hem niet in een zwarte doos wil stoppen. We hebben een tweet gehad van Kees. Die zegt, als fanatiek Zeiler vermijd ik de Schelling. En niet alleen tijdens Oerol. Het eiland gaat aan zijn eigen succes ten onder. Joop Mulder, dat mag je best een zorg zijn, zo'n opmerking. Nou, ik, ik vind dat een, een, een zwaar overdreven opmerking. Ik bedoel, uh, uh, als zeiler meidt die de Schelling... denk ik bij mezelf van, nou, dat is mooi zonde... want het waait hier altijd, dus uh, je, je kan er veel meer plezier aan beleven. Het is beleven. een veilige haven ook. Ja, precies, ook dat we Maar hebben die haven ligt nu haven. helemaal vol. Ja, nu wel. En, en, en, en, en terecht, want ik bedoel... Uh, uh, Kijk, als je, als je aankomt bij de Schellingen... dan denk ik, je, jeetje, wat is die druk. Maar op het moment dat je op de fiets stapt... dan, dan kijk je om je heen. Boel. Hoe, hoeveel mensen zie je, dat, dat valt heel erg mee. Het absorbeert heel sterk. Het is een groot eiland. Het kan het aan. Ja, absoluut. En, en, en Het is ook gewoon de soort mensen die op Oerlof komen... die, zijn ook, ook, ook, die worden ook door, door eilanders op handen gedragen. Want ze zijn rustig, ze zijn geduldig... en ze zijn, ze zijn vrolijk. Het is gewoon een heel fijn publiek. Als je zag, we hadden natuurlijk eergisteravond... Zware stortbuien. En dat is dan gewoon alle voorstellingen gewoon doorgaan. Er is er niet één afgelast. En het publiek blijft allemaal zitten. Ook al regenen ze helemaal drijft nat. Dat nou dat publiek. Dat bevolkt nu het eiland en dat is gewoon een fantastisch publiek. En, uh, nou, zijn eigen succes ten ondergaan. Dan denk ik: van ja, volgens mij uh, uh, uh, heb je een iets te grote boot gekocht. en, uh, en weet je niet precies hoe je moet besturen. Uh, Kees, ja, daar moet je het dan maar mee doen. Uh, Jan Bakker die heeft uh, gemaild. Het onbetwiste hoogtepunt voor hem was. Flacco, Jiménez en Bent op een boerenwagen voor de Rustende Jager. in 1987. Ja, dat is ieder zo zijn beleving, hè? Ja. Flaco Jiménez, ja, natuurlijk... Ja, nee, dat was, op Oerol op, op, op bij de rustende Jagen. Ja, maar er was ook natuurlijk een, een, een feest in, in, in, in, in dat soort gezelschappen... om, om, om hier ook op Oerol te staan. En nee, dat, dat was ook echt de jaren tachtig. Ik begon met Django Edwards. maar We hadden ook prachtige muziekgezelschappen. We hadden gewoon eh, heel veel kleinkunsten toen nog op Oerol staan... en veel cabaret. En dat is nu ook eh, allemaal weer, weer anders, zeg maar. Maar dat hoort allemaal natuurlijk bij de, bij de ontwikkelingen. Maar dat schetst ook gewoon unieke herinneringen aan, aan, aan het verleden. Sinds of place Bij de opening heb je gezegd dat het niet alleen voor Terschelling geldt en voor Noord-Nederland... maar dat het een hele duidelijke Europese dimensie heeft wat jou betreft. Uh, dat was een duidelijke knipoog naar de kandidatuur van Leeuwarden... voor culturele hoofd, Europees Culturele Hoofdstad in 2018. Nou is Marseille dat nu, op dit moment, dit jaar, 2013... Ja. met Joop Mulder notabene als adviseur. Kortom, die tentakels van Oerl, die, die, die strekken veel langer. Ja, zeker. We hebben met Marseille samen een aantal projecten ontwikkeld. Wat je hier nu op het Strekdam ziet, dat is dat een, een, een, de passage... maar de muziek die daar gemaakt wordt door Pierre Jovaillot... -Jo, die is straks ook op, op, in Marseille te horen. Hebben, die passage even duidelijk maken, op die Strekdam... er staat een, een constructie die lijkt volgens het programmaboek op, op, het, op het lijk van een walvis, het geraamte van een walvis... of een futuristische zeilboot. En daar kun je met een koptelefoon ook op luisteren naar Sacre du Printemps van Stravinsky. 100 jaar oud futuristisch stuk. Ja. Maar dat ga je dus ook over diep in Europa brengen, in Marseille. Ja, ja precies. En, en kijk, willen we de passage willen we straks meenemen, het Waddengebied door... maar ook naar, ook naar Denemarken. Eh, Treppo Devers uit Kopenhagen uit de, uit de is hier... en die heeft ook al gezegd van dat hij verschillende dingen die hij hier gezien heeft... heel graag naar, naar Denemarken wil halen... Maar, uh, en, en hij is weer de man die achter Aarhus zit. Hij is de, de, de, de, de, zeg maar de, de artistieke man die uh, Aarhus culturele hoofdstad 2017 vorm gaat geven. Dus hij is hier nu om hier dingen vandaan te plukken. En op dit moment in Marseille, uh, de boel Lafayard, die uh, is ook een soort, soort, soort atelier, zeg maar. Wat hier uh, op, uh, boven op het Nolkes Theater staat. Uh, dat is, eerst hebben ze hier gewerkt in Marseille en die werken nu hier op Oerol. Zo uh, hebben we uh, een, een stuk of acht, negen grote... Projecten. En er zijn veel groepen uit Nederland die via het de, de netwerk van, nee, van, van, van Oeral, zeg maar, nu straks in Marseille komen te staan. Er zijn openingen in crisistijd. Dat is duidelijk, ook voor jullie. Jullie zijn uh, optimistisch als jonge makers. Ja, ja, ja, ik ja, dat hoort ook een beetje bij de leeftijd, denk ik. <laughs> en uh, uh, als ik er niet optimistisch in zou staan, zou ik niet weten hoe ik het allemaal voor elkaar zou krijgen. En dat, uh, ik denk dat dat een goede manier is, juist op het moment dat het moeilijk is, dat je, dat je gaat staan voor wat je doet. En dat je, en dat je dat uitstraalt en dat je dat belangrijk vindt. Ilmer, zo is het ook voor jou. Je hebt het al gezegd, niet ten eerste het geld, maar vooral het plezier. Ja, zeker. Hart voor de zaak. Precies. Ja. Ja, absoluut. Ik denk uh, uh, dat dat heel belangrijk is. En dat, dat je er doorheen, <laughs> er doorheen helpt. En uh, dat is ook wat je je publiek geeft. Want uh, ja, je, je, je voelt iets, je wil iets maken. Je hebt iets te vertellen, je hebt iets ontdekt. En dat wil je met je publiek delen. En dat publiek dat komt ook weer massaal. 50.000 man, meer kunnen er niet op op de Schelling. Zometeen gaat de gids verder in Hilversum. Zonder Felix Meurders, want die zit gewoon hier op Oerol. Samen met die Deborah Blekkenhorst, Willemijn Veenhoven. We nemen het zo meteen over na het nieuws. Dit was deel 1 van lijn 1 op het WAD.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 Met een uitstekend ontwikkelde linker hersenhelft om te analyseren. Ik ben Anita en Kasparis, adviseur bij Mazar. Waar we beschikken over een prima linker- en rechter hersenhelft. Mazar. Accountants en belastingadviseurs die kunnen analyseren en kansen creëren. Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazar verandert kennis in kansen. Kijk op Mazar.nl. Kom 7 juli ook naar noord CJS Kids. Net als het grote festival, mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.